Hij vertegenwoordigt 1.700.000 Belgen. En het creatieve lab wou weten hoe je met die wetenschap de kop fris houdt. Ik ben Jan Holderbeke en ik ging het vragen. Aan Mark Leemans, de baas van het ACV, de Christelijke Vakbond. Ik kan nu al verklappen dat hij daar heel zen mee omspringt. Als het even moeilijk gaat, gewoon vijf minuten achteroverleunen. En de batterijen zijn weer opgeladen. Mark Leemans verwondert zich over één ding... Sommige CEO's van bedrijven hebben tijd om uitgebreid te joggen. Een vakbondsleider niet. Dag, meneer Leemans, Jan Holderbeke. Dag, Jan. Zin in een uh, praatje over creativiteit? Ja, waarom niet, ja. Mark Leemans, dank dat het Creatieve Lab uh, tot bij u mag komen. Uh, wat ik... Wat ik gewoonlijk doe, is een, een dag overlopen, een normale werkdag, zeg maar. Mm -hmm. En proberen te zoeken waar de creatieve momenten zitten en, en waar er obstructie zit. Mm -hmm. En dat begint altijd bij de morgen. Hoe laat sta je op? Goh, dat is variabel. Dat hangt er vanaf hoe vroeg ik in Brussel moet zijn. Um, op meerdere dagen begint de eerste vergadering in Brussel om 8 uur. De laatste tijd soms al, al zelfs iets vroeger. En dat betekent ja, dat je toch vroeg uit de veren moet om uh, na een uurtje verplaatsing uh, in Brussel te geraken. Want uh, ja. dat wordt het wel een uh, stijgende en, uitdaging. En vlieg je de auto in of neem je rustig de tijd om naar het nieuws te luisteren, te ontbijten? Hoe moet ik het mij voorstellen? Uh, wil zijn veel bij die vergaderingen die heel vroeg beginnen, heb je een ontbijt ter plaatse. En dat betekent dat je die tijd thuis uitspaart. Maar door de week begint een dag hier ongeveer om kwart na acht, twintig na acht. Dat langt er een beetje vanaf. Dus ik probeer thuis om half acht te vertrekken. Ik heb ongeveer drie kwartier, soms een uur nodig om hier te geraken. En dan begint de dag. Je hebt wel een aantal dagen met vaste vergaderingen op. Maar daarbuiten wordt heel veel bepaald door actualiteit. Door dingen die gebeuren. Dingen waarop moet gereageerd worden. En ja, het is toch heel veel aanpassen voortdurend. Hè? Ja. Je komt naar hier in de auto, neem ik aan. Wat gebeurt daar? In de auto lees ik veel. Ik heb de luxe om iemand te hebben die de auto rijdt terwijl ik al kan werken. Dus ik begin eigenlijk te werken van het moment dat ik in de auto stap. Het eerste stuk van werken, ja, dat is eerder passief. Dat is vooral snel kijken wat, wat staat in media. Wat, wat is een beetje het, het nieuws van de dag, van het moment, hè. Um, moet dan opletten natuurlijk dat je je niet laat leiden door de waan van de dag of de waan van het moment. Maar het is toch belangrijk om, om die impulsen te krijgen, om te weten van wat gaat er uh, aan, aan, aan aan de actualiteit staan vandaag. Uh, het andere stuk gaat op aan telefoons. Van wie moet ik nu op dit moment uh, even kunnen spreken om een en ander aan te pakken, voor te bereiden, uit te wisselen, impulsen te geven enzovoort. Mm het -hmm. is dus vooral lezen en vooral telefoneren in de auto. Mm -hmm. En hoe moet ik dan mij dan het verloop van de dag voorstellen? Is dat, is dat echt hoppen van de ene vergadering naar de andere? Of, of krijg je ook eens tijd om na te denken over wat je op die vergaderingen zal zeggen? Op sommige dagen heb je daar weinig of geen tijd voor. Dan hol je van vergadering naar vergadering of van vergadering naar contact. En dan heb je heel weinig tijd om tussenin te schakelen. Maar je weet dat op voorhand, dikwijls en veel. Dus veel hangt af van de voorbereiding die je de avond voordien of de ochtend zelf nog kunt doen. Of zelfs in het weekend. Hè. Dan ben je bezig met de week die je komt. Dan, uh, je bent voortdurend aan het anticiperen op uh, zoveel mogelijk anticiperen. Je kan niet op alles anticiperen. Ik denk na of, uh, of de voorbereiding goed zit en zo verder. Maar we moeten ook veel improviseren. We moeten er inderdaad ook heel veel uh, kennis die je vooraf al bij elkaar gesprokkeld hebt... ...moeten die kunnen inzetten op heel veel spontane momenten. Zijn dat de creatiefste momenten als je moet improviseren of niet? Nee, want datgene wat je op die moment produceert... ...is eigenlijk al het resultaat van een creatief proces vooraf. Ik denk niet dat... Datgene wat je zo fantaseren of spontaan ter plekke verzinnen, dat dat echt de toets kan doorstaan van degelijkheid en van duurzaamheid. Dus het creatieve proces, wat nogal heel sterk met mijn job te maken heeft, dat speelt zich hier af, rond deze tafel. Dat is een beetje de creatieve tafel van het ACV of van de voorzitter. Hier kom ik regelmatig samen. Soms op onvoorziene momenten met mensen die input moeten geven, of input kunnen geven, en dan is er een telefoontje, uh, kunnen we elkaar binnen een uur, of binnen een half uur, of binnen twee uur zien, en dan komen we hier samen en ja, dan denken we na over datgene wat, ja, waarover nagedacht moet worden. Want dat, is, uh, dat heb je nodig in, in, in jouw soort vak, uh, pingpongspel met andere mensen. Je ja. verzint het niet zomaar op je eentje. Wel, heel veel mensen hebben misschien een verkeerd idee van de vakbond. Dat vind ik al een onmenselijke begrip. Zo. De vakbond, we zijn een organisatie van mensen. En het is zeker en vast geen individueel um, werkstuk van een voorzitter. Het leiden van een vakbond, ja, dat is echt een teamwerk. Dat is een, een groepswerk. Met mensen die dicht bij jou staan, maar die tegelijk ook heel kritisch moeten zijn om die input die je moet krijgen op een... ...objectieve, zo neutraal mogelijke manier binnen te krijgen. Hè? Geen mensen die je napraten, maar die je ook uh, uitdagen en zeggen... ...oh, hier zitten we hier juist. Moeten we hier toch niet op een andere manier tegenaan kijken. Ik kom met deze serie ook veel bij kunstenaars, bij mensen ja. die... ...auteurs, mensen die teksten produceren. Um, en die hebben wel eens last van blackout. Is er zoiets bij een vakbondsvoorzitter als blackout? Niet direct een black-out om op het moment niet te weten waar je aan toe bent. Of, of dat je zegt van nu weet ik even niet in welke situatie ik me bevind of wat ik moet zeggen. Maar je hebt inderdaad momenten dat je zegt van hoe ga ik in hemelsnaam uit deze situatie wegraken? Hoe, hoe vinden we een kapstok die mogelijk maakt dat we terugstappen vooruit kunnen zetten? Uh, je hebt op meerdere momenten de indruk dat je in een impasse zit of in een doodlopende straat. Uh, als je dan voldoende lang begint te zoeken en alles toch een keer naar een andere kant bekijkt, dan zie je dat er toch wel een uitweg is. Een uitweg kan zijn dat je eventueel op je stappen moet terugkeren en de straat die doodloopt terug verlaten om een andere straat te gaan zoeken. Maar misschien is het op het einde van de doodlopende straat toch nog een deurtje waar je door kan en kom je dan zo weer in een steegje en, en geraak je terug naar een bredere weg. Dus uh, het, kan, het kan heel verschillend zijn qua, qua uitweg uit die situatie. Is de houding tegenover CDMV een voorbeeld daarvan? Van, u had nogal harde kritiek op het regeringswerk... ...en op het aandeel van CDV, of het de kleine aandeel van CDMV volgens ACV. Ja, daar zit u in een moeilijke positie. Hoe moet ik mij daaruit redden? Wel, de vraag is, wie zit in een moeilijke positie? Is het de regering? En bij afgeleide de partijen die deze regering vormen... ...die zichzelf in een moeilijke positie hebben gezet... Of is het de vakbond die onafhankelijk, politiek onafhankelijk en kritisch kijkt naar elk beleid dat geproduceerd wordt door een regering? En ik denk dat we met de hand op het hart kunnen zeggen dat we ook in het verleden voldoende objectief kritisch waren ten opzichte van andere regeringen. We gaan ons niet geremd voelen door een historische relatie of een, wat sommigen noemen nog een vriendelijke relatie, om dat dan niet te zeggen. Maar dan vringt u dus CD&V wel in, in, een, in een moeilijke positie. Want zij worden op hun linkerflank aangevallen en, en, en worden bijna in het kamp geschoven van die... Ja, dan, wat we dan rechtse partijen noemen die de, de rest van de regering uitmaken. Ja, maar je mag oorzaak en gevolg niet ver, ver, vermengen met elkaar of niet verwarren met elkaar. Wij zijn reactief op een beleid dat beslist wordt en uitgevoerd wordt waar politieke keuzes aan vooraf gaan. En als wij vinden dat dat politieke evenwicht niet juist zit, dan gaan we dat zeggen. Maar de verantwoordelijkheid voor dat politieke onevenwicht, die moet je in de regering gaan zoeken. Je kan dus niet verwijten aan een vakbond dat zij een of andere partij in moeilijkheden brengen. Ik denk dat die partij die vindt dat ze in moeilijkheden zit, dan eerst en vooral de hand in eigen boezem moet steken en, en moet bekijken of ze het inderdaad wel op de juiste manier heeft aangepakt. Zijn er dingen in de loop van de dag die... Ja, die een die, die blok aan je been zijn. En het klassieke voorbeeld wat dikwijls valt in dit soort gesprekken... ...is dan het bombardement van e-mails... Het, ...het moeten bijhouden van allerlei media, sociale media enzovoort. Nee, omdat je je daar kan voor afsluiten. En als dat een blok aan je been wordt... ...dan, dan betekent dat dat je op een aantal punten niet goed bezig bent. Dat je te veel impulsen laat binnenkomen op momenten dat je die niet moet hebben. Dus ik ben niet iemand die constant zijn e-mails uh, leest... Um, ik lees die wel elke dag, maar niet noodzakelijk op de verkeerde momenten. Als ik een vergadering voorzit van het bestuur van het ACV, dan bestuur ik het ACV en dan ligt de iPad weg, dan ligt de telefoon weg, dan gaat niemand mij kunnen storen of afbrengen van het voorzitten van die vergadering. In de vergadering zelf zitten misschien mensen die afgeleid zijn en die met andere dingen bezig zijn, maar ik zal me er niet laten toe verleiden. Iemand die mij absoluut moet hebben... Want je weet nooit dat er iets erg gebeurt. Ja, die kent wel de wegen om een bericht toch tot bij mij te krijgen. Er is een secretariaat, er, er is een back office. Die mensen weten wel dat ze mij kunnen vinden. Maar je moet jezelf ja, misschien dwingen of de nodige discipline opleggen om, uh, om je niet te laten afleiden. Maar er zijn andere dingen die een blok aan je been kunnen zijn op bepaalde momenten. Hè. Dus uh, mobiliteit bijvoorbeeld <laughs> dat is een toenemende frustratie. En daar kan je weinig aan doen. was Brussel, was een verkeerschaos. En als je dan van punt A naar B moet, dan stel je vast dat die twintig minuten die je daarvoor voorzien had, dat dat toch niet lukt. En dat het zelfs op veertig minuten niet lukt. En dan ben je wel... Natuurlijk heel ja, gefrustreerd, en, en, maar dat kan je weinig aan doen. En zeker omdat je niet op voorhand weet hoe lang het gaat duren en zo verder. Dus dat zijn de irritaties die, uh, die toch wel in, in, een, een, grotere, een grotere frustratiebron vormen dan, uh, dan dingen die je zelf kan uitschakelen of dingen die je kan opzij leggen. Mm -hmm. The down here in the camp Als je fed up bent door files of door andere dingen, door ja, wat, er, wat er in de vakbond gebeurt of, of door vergaderingen die slecht lopen, heb je dan trukken om, om af te haken, om ja, je geest even leeg te maken. Goh, ik ben nogal redelijk zen. Zelfs op crisismomenten zo van... Ik, ik, het, is, het is geen fatalisme, maar ik probeer me toch altijd in te prenten van... Ja, moest ik dit nu niet doen op deze moment en iemand anders zou het moeten doen, dan zou we wellicht net hetzelfde gevoel hebben. Dus laat het alstublieft niet aan mijn persoonlijk hart komen. Dat betekent niet geen betrokkenheid, maar dat betekent wel een zekere afstandelijkheid. Van oké, okay, ik kan die er plaats geven. Ik mag mijzelf er niet te veel in opwinden, want dan ben ik geen stap vooruit. Hè. Ik zal niet zeggen dat er geen momenten zijn dat het echt fed op is. Maar dan doe je best even de deur toe en dan kom je even vijf minuten of tien minuten tot rust. En uh, dan kan die deur terug open. En hoe doe je dat? Gewoon achteroverleunen? ja. Ja, gewoon eventjes uh, alles terug in plaats geven. Niet verstand op nul, want je moet dan beginnen rationaliseren. Hè? Als je fed-up bent, dan is het omdat er te veel emo is gekomen. Dan moet je ratio terug binnenlaten. En dan moet je die emo terug eventjes uh, downsizen. Oké, okay, hoe gaan we hier rationeel mee om? Hoe kwaad ik ook was daar straks, hoe kan ik dat terug in reden brengen? En ja, dat is een proces dat, waar ik niet zoveel tijd voor nodig heb eigenlijk. Hè? Vijf minuten, tien minuten maximum voor volstaande ruimschoot zijn. Sommigen noemen dat mindfulness. Ja, okay. ja, maar je krijgt altijd modieuze begrippen natuurlijk, die, uh, die eigenlijk een heel basic uh, gedachtenpatroon van mensen uh, beschrijven. Maar ja, ik probeer er zo mee om te gaan en ja, dat lukt voor mij. lukt voor andere mensen misschien helemaal niet, maar dat is ook de rijkdom van een groepsproces. Ja, dat, dat betekent ook, je kan op bepaalde momenten, de impulsen bij, die bij iemand op een andere manier kunnen gedreven worden, je kan die capteren en je kan daar een goede cocktail van maken. Hè. Zo de, de best mogelijke cocktail. Als je zelf die cocktail zou moeten maken, zou je helemaal niet dezelfde kwaliteit hebben. Het zou, zou zeker en vast niet zo, zo aangenaam om smaken zijn. Maar als je dat met meerdere mensen kan doen, dan kom je tot een veel drinkbaarder resultaat. Als ik het in uh, drinkbare termen mag formuleren. The shadows fall, but I cannot thread The tenor of the things you said All that's left is flesh and bone Lights are on and no one's home All I've got is empty power Is sport aan jou besteed? Uh, jammer genoeg veel te weinig. Ja. Waar ik toe kom, is een beetje joggen, is een beetje wandelen, uh, in vrije tijd een beetje fietsen. Maar eigenlijk heb ik jammer genoeg, maar helaas, in deze job veel, veel te weinig kansen om dat te doen. Ik kijk altijd met uh, verbazing naar uh, CEO's die daar in hun agenda heel veel tijd kunnen voor maken of toch de nodige tijd kunnen voor maken, zelfs tijdens de werkdag om dat te doen. Die kunnen dat dan inplannen. Uh, in een vakbondsagenda is dat onmogelijk in te plannen. Dus, het uh, bedrijfsleven ja. zou makkelijker zijn dan het vakbondsleven. Hè? In, op dat vlak wel, want ik heb de indruk dat in het bedrijfsleven uh, inderdaad zo meer een cultuur is van de CEO beslist en zegt wanneer hij bepaalde dingen niet wil. In een vakbond is dat anders. We zijn een groepsproces, een groepsdynamiek. Het is niet de voorzitter individueel die bepaalde dingen gaat bepalen. Ik heb, op een, ik heb wel een impact op bepaalde zaken, gelukkig maar. Maar, maar niet op, op heel veel processen waar ik van vind dat die moeten kunnen doorgaan en dat die niet moeten stoppen of stilvallen op het moment dat de voorzitter zegt nu wil ik eventjes een uur gaan joggen of een uur gaan fitnessen. Of uh, daar laat ik dan ook maar... Erbij inschieten dan, ja. Is er iets in het dagelijks functioneren uh, dat jij je aan jezelf zou willen verbeteren? Oh, heel veel. <laughs> heel veel. Oeh, het gaat niet goed dus. <laughs> oh ja, maar je, je, je komt niet altijd tot, uh, tot de goede resultaten. Hè? En dan stel je de vraag van, ja, als dit resultaat nu niet optimaal is, had ik het op een andere manier kunnen doen? Hè? Had ik uh, door een of andere, andere opstelling, door een of andere uitspraak door een of andere ingeving iets op een andere manier kunnen sturen. Dus het is dus nogal resultaatsgebonden. Ik bekijk het vooral vanuit die productiviteit. Had ik het anders kunnen doen om het resultaat beter te maken? Maar ik heb weinig of geen persoonlijke frustraties als het losgekoppeld wordt van het resultaat over het functioneren. Hier lopen mensen genoeg rond die mij voortdurend... ...interpelleren, bijsturen, corrigeren, tot betere inzichten brengen... ...als het gaat over het onderzoeken van bepaalde thema's, problemen enzovoort. Dus, uh, we zijn een heel in interpellerende omgeving. Dus een heel creatieve omgeving. Want ja, die voorzitter heeft niet de wijsheid in wacht. Er zijn heel veel mensen die de onwijsheid van de voorzitter... ...proberen te corrigeren en bij te sturen. En heeft die voorzitter een levensmotto? Uh, ja, ik, ik probeer het soms wel met een boetade te zeggen. Uh, bezig zijn mag nooit ontaarden in werken. Uh, ik werk heel hard. <laughs> en ik werk heel veel. Maar ik voel het niet als een sleur. En ik voel het niet als een onmogelijke opdracht aan. Ja, ik ben bezig met de problemen. En ik probeer die, die problemen in een zo goed mogelijke richting te sturen. Om tot een oplossing te komen. Maar ik heb niet de indruk dat ik daar een leidend voorwerp van bij mijn lange ei. Hè. Maar ik, ik heb niet de indruk dat ik een, een, een onmogelijk gewicht draag, ook al zitten we in een sociaal, economisch en zelfs politiek moeilijk tijdsgevricht. Iemand moet het doen? Oké, okay, men heeft mij een mandaat gegeven om het te doen. Laat ons proberen om daar samen zo goed mogelijk vorm aan te geven. Dus uh, dat positivisme dat probeer ik toch altijd mee te nemen. Dus het is bezig zijn, ik doe het graag. En ik ervaar het niet als een, als een werken in een negatieve zin, als een, ja, als een, als een onmogelijke opdracht. Het creatieve lab rondt altijd af s'avonds. Wat is het laatste wat u doet? Goh, het laatste wat ik doe is even in de zetel zitten met mijn vrouw. En, uh, en even vragen aan elkaar, hoe was je dag? Is dat en... pas dan, zie je je vrouw? Of? Ja, ik zie ze s'morgens heel vroeg. Maar dat duurt ook niet lang. Dus tien minuutjes, een kwartier, soms een half uurtje... En dan s'avonds, in de loop van de dag, komen we elkaar niet tegen. Ja, nee. um, en s'avonds in de zetel, dan, dan praten we bij. En uh, ja, ik, ik vergeef me dan aan een van mijn toch wel talrijke tekortkomingen. Ik geniet dan van een Westmalle of van een duivel, Maar één. En hoe laat gaat het licht uit, ten huize Leemans? Uh, dat is ongeveer tussen elf en twaalf. Ik probeer voor twaalf uur in bed te liggen. Dat betekent niet dat je voor twaalf uur slaapt, want... Uh, de molen draait toch nog altijd een beetje door. Uh, dat vind ik zelfs een van de, van de kleine onhebbelijkheden die ik maar niet kan oplossen. Uh, het blijven doordraaien, ook uh, nadenken over een aantal dingen en daardoor een uur slaap verliezen of twee uur slaap verliezen. Dan ben ik kwaad op mezelf. Maar ik kan er weinig aan doen. En, uh, ja, dat, is, dat is wel een frustratie. Marc Niemans, dank je wel. Alstublieft.